Zwervertje de Heksenkat Op een donkere nacht kropen twee jonge katjes uit een diepe grot. Ze waren in de grot geboren en hadden alleen in de grot mogen rondlopen. Vooral het ene katje had hele zwerftochten door de grot gemaakt. Daarom heette hij Zwervertje. Zijn zus was helemaal zwart, zo zwart als roet. Daarom heette ze Roetje. En nu mochten ze voor het eerst naar buiten. Wat wil jij worden als je groot bent? Vroeg Zwervertje. Miauw, ik wil een heksenkat worden, net als moeder. Antwoordde Roetje. Ik wil leren toveren. En ik wil weten hoe je muizen in padden en padden in marmotten kunt veranderen. En s'nachts vlieg ik dan op een bezemsteel samen met de vleermuizen en de uilen die oehoe, oehoe roepen. En de mensen zullen zeggen, daar gaat Roetje, de heksenkat. Zwervertje dacht lang na en zei, ik wil een keukenkat worden. Dan kan ik bij de warme kachel liggen spinnen. En als de kinderen dan uit school thuiskomen, willen ze vast met me spelen. Ik zal de muizen uit de keuken jagen en op de baby passen. En zo gauw de kinderen naar bed zijn, mag ik bij het vrouwtje op schoot. Wil jij dan geen kattenkwaad kwaad uithalen? vroeg Roetje. Nee, antwoordde zwervertje, ik wil braaf zijn, want ik wil dat mensen van me houden. Mensen houden niet van heksenkatten. Op dat ogenblik kwam de maan op. Roetje zette een hoge rug op en blies. Broertje, broertje, een van je voorpoten is wit. Nu is het zo dat heksenkatten altijd van top tot teen zwart zijn. En hun ogen moeten groen zijn. In de diepe donkere grot was het witte voetje van Zwervertje niet opgevallen, maar nu in het licht van de maan was het duidelijk te zien dat Zwervertje aan zijn linker voorpoot een wit voetje had en zijn ogen waren hemelsblauw. Roetje rende de grot in. Moeder schreeuwde ze. Zwervertje heeft een witte sok en blauwe ogen en hij wil een keukenkat worden. De moederkat kwam samen met de heks bij wie ze woonde naar de ingang van de grot. Ze begonnen zwervertje te plagen en trokken hem aan zijn oren en zijn staart. En daarna sloten ze hem op in de donkerste, vochtigste hoek van de grot tussen de padden. De volgende avond hoorde zwervertje de heks tegen zijn moeder zeggen, Roetje zal wel een goede heksenkat worden, maar wat doen we met zwervertje? Zou de heks op de orkaanberg hem als leerling willen hebben? Zodra de maan opkwam, klom de heks op haar bezemsteel. De kat ging achter haar zitten. De twee jonge katjes hadden ze in een zak gestopt... en die achter op de bezemsteel vastgebonden. Ze zuisde door de lucht... Zwervertje gloerde door een gat in de zak naar buiten en zag de sterren voorbij schieten als een waterval van glimmende diamantjes. Hij werd duizelig toen hij naar beneden keek, maar Roetje niet jouwde van plezier. Eindelijk landde ze op de Orkaanberg. Daar woonde een andere heks die heel blij was toen ze Roetje zag. Ze zei dat ze haar graag wilde leren een echte heksenkat te worden. Roetje was zo blij dat ze opgewonden in het rond sprong. Ze wilde zo gauw mogelijk gaan leren hoe ze muizen in padden kon veranderen. Maar de oude heks wilde Zwervertje niet hebben. Een heksenkat met blauwe ogen en één witte poot? Nee hoor, daar begin ik niet aan, krijste ze. De heks en de moeder van Zwervertje namen toen Zwervertje mee na nog wel vijftig andere heksen. Maar niet één wilde zwervertje in huis nemen, omdat hij een witte poot en blauwe ogen had. Ze vlogen dus maar weer naar huis en zwervertje werd opgesloten bij de griezelige padden. De volgende ochtend werd hij wakker en ontdekte dat hij helemaal alleen was. De heks en zijn moeder waren weg. Stel je voor dat ze nooit meer terugkomen. Njauw, wat moet ik doen? ...huilde hij. Maar plotseling bedacht hij... ...als ze echt niet terugkomen... ...hoef ik ook geen heksenkat te worden. Dan kan ik een nieuw huis zoeken... ...en een keukenkat worden. Hij veegde zijn tranen weg. De grot van de heks... ...lag aan de rand van een bos... ...niet ver van een rivier. Zwervertje likte zijn vacht... ...mooi schoon en ging op weg. Hij zwierf door de velden... ...tot hij het bos niet meer zag. En toen kwam hij bij de rivier. In de rivier zwommen grote, mooi gekleurde vissen. Zwervertje had honger gekregen. En wat zagen die vissen er lekker uit? Een vette rode vis met gekleurde spittels ...kwam langzaam in zijn richting zwemmen. Zwervertje trilde van opvinding. Voorzichtig tilde hij één voorpoot op. Op hetzelfde ogenblik zag de vis hem en wilde gauw wegzwemmen. Zwervertje sloeg zijn poot uit, maar hij verloor zijn evenwicht en viel in het water. De stroom in de rivier was zo sterk dat hij steeds verder van de oever afraakte. Toen werd Zwervertje meegesleurd door de stroom. Op een plaats waar de rivier een bocht maakte, werd Zwervertje naar de kant gedreven en daar waren drie kinderen in het gras aan het spelen. Kijk daar eens, riep het meisje, er ligt een katje in het water. Hij zou verdrinken, riep een van de jongens, vlug, vlug, haal hem eruit. De jongens gingen voorover liggen en viste zwervertje met een dak uit de rivier. De kinderen riepen opgewonden, wat een mooie blauwe ogen. Hij heeft drie zwarte poten en één wit pootje. De kinderen namen Zwervertje mee naar huis. Ze woonden op een boerderij en de boerderij had een keuken waar Zwervertje altijd van had gedroomd. Op de planken stonden blinkende pannen en in de haard brandde een groot vuur en in een wieg lag een baby te slapen. Miau, wat heb ik geluk gehad, dacht Zwervertje. Als ik hier mag blijven, word ik een echte keukenkat. De boerin nam zwervertje op schoot en droogde zijn vacht met een warme doek. Waar kom je vandaan, kleine kat? vroeg ze. Hoe ben je toch in de rivier terechtgekomen? Je had wel kunnen verdrinken. Miau, zei zwervertje en begon tevreden te spinnen. De boerin gaf hem een beetje warme melk. ...en ging verder met haar werk. Zwervertje speelde met de kinderen. Zwervertje had van zijn moeder, die een heksenkat was... ...al een paar toverkunstjes geleerd. Hij toverde blauwe sterretjes uit zijn snorharen... ...en rode sterretjes uit zijn neus. Maar de kinderen vonden het nog het leukst... ...als hij zich onzichtbaar maakte. De boer kwam thuis. Hij keek naar de toverkunstjes, maar zei niets... De kinderen werden naar bed gestuurd. Zwervertje rolde zich op in het kistje dat ze voor hem onder de tafel hadden neergezet. Hij was heel moe en viel meteen in slaap. Midden in de nacht schrok hij wakker. Een ondeugende dwerg klopte tegen het raam en gluurde naar binnen. Zwervertje wreef de slaap uit zijn ogen en ging zitten. Wie is daar? fluisterde hij. Laat me binnen, zei de dwerg. Maar Zwervertje bleef zitten en staarde hem aan. Wat een mooie keuken en wat een lekker warm vuur. Waarom laat je me niet binnen, zei de dwerg. Zwervertje bewoog niet. Hij was bang. De dwerg begon aan het raam te rammelen. Jullie keukenkatten zijn allemaal hetzelfde. Als jullie het maar warm hebben en veilig binnen zijn. Ik kan buiten blijven en kou leiden, riep hij. Hij heeft gelijk, dacht zwervertje. En hij stond op en deed het raam open. De dwerg sprong naar binnen. Hoe is het met je? En hoe is het met je familie? vroeg hij. En tegelijkertijd trok hij zwervertje hard aan zijn staart. Mijn moeder en de heks hebben me alleen achtergelaten. En mijn zusje Roetje is in de leer bij een oude heks op de orkaanberg. Ik weet niet hoe ze het maken antwoordde zwervertje trillend van angst. Aha, grijnste de dwerg, dus je bent een heksenkat. Oh nee, niet meer. Vanmiddag ben ik een keukenkat geworden, zei zwervertje. De dwerg moest daar zo hard om lachen dat hij achterover tuimelde. Hij maakte nog een paar malle buitelingen. Kopjes en bordjes braken en de bloemenvaas viel om. En het breiwerk van de boerin viel van de tafel op de grond en raakte verward rond de tafelpoten. Wees alsjeblieft voorzichtig, schreeuwde Zwervertje. Maar de dwerg maakte de kast open. Hij begon overal thee rond te strooien en daarna keerde hij de shampot om op een stoel. Zwervertje liep radeloos door de keuken. Hij probeerde het breiwerk op te rapen. De dwerg kwam uit de kast en likte zijn lippen af. Hij had van de room gesnoept. En hij doopte zijn vingers opnieuw in de room en schreef in grote letters op de keukenvloer. Zwervertje is een heksenkat. Ik ga er weer eens vandoor, kleine heksenkat, riep hij. En de dwerg sprong door het raam naar buiten. Zwervertje kon niet lezen en kroop niets vermoedend in zijn doos. De volgende morgen kwamen de boer... en zijn vrouw al vroeg naar beneden. Wat een rommel... gilde de boerin. Ik dacht het wel... zei de boer. Het is een heksenkat. Ik ga hem verdrinken. Toen zwervertje dat hoorde... maakte hij dat hij wegkwam. Met een grote sprong... vluchtte hij de keukendeur uit. Hij liep zo hard hij kon... het pad af. Gisteren was ik even een keukenkat, maar vandaag ziet het er naar uit dat ik een ander soort kat zal moeten worden, zuchtte hij.